gedoogd. De korpsbeheerders zeggen dat er geen geld is voor 3000 nieuwe agenten... ...zoals het komende kabinet wil. Volgens hen moeten er op basis van de berekeningen van het nieuwe kabinet... ...zelfs 1300 man uit. De korpsbeheerders wijzen erop dat VVD, CDA en PVV een rekenfout hebben gemaakt... ...waardoor de politie op jaarbasis 200 miljoen euro minder te besteden heeft. Ze hopen dat die fout wordt hersteld... ...omdat de regering anders ten onrechte goede sier maakt met meer blauw op straat. Een 19-jarige man uit Bijlen heeft vannacht een ambulancebroeder mishandeld. De man was met ademhalingsklachten in de ambulance overgebracht naar het ziekenhuis in Assen. Daar wilde hij zich niet laten onderzoeken en werd agressief. De ambulancebroeder probeerde hem te kalmeren, maar kreeg een knietje. De man uit Bijlen is aangehouden door de politie. De ambulancebroeder heeft aangifte gedaan. Dan nog het weer, bewolkt met vooral in het westen soms de zon. Later vanmiddag begint het vanuit het zuidwesten te regenen. Het wordt ongeveer 17 graden. Dit was het NOS Journal. Zandvoort heeft het al 20 jaar. En jij beleeft het! ZFM in 2010 al 20 jaar live. We nu zandvoort op zaterdag.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 I'm in you now It's where we both to be. Everybody's dancing And everybody's on the beat well, you ready or not It's only up the street Everybody's dancing And everybody's on the Say that you'll accept this invitation. I Would you say you'll come along? Music can give lovers inspiration It's just a place where we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 Zaterdagmiddag, 6 minuten over de klok van 2 uur. Zie FM voor Zandvoort en de regio. Zandvoort op zaterdag. Goedemiddag luisteraars, goedemiddag Sjors, welkom. Goedemiddag Albert-Jan. Vorige week hadden we Roy Haldeman achter de knoppen en nu Sjors achter de knoppen. En uh, dat is natuurlijk, heeft natuurlijk alles te maken met het feit dat Rob en zijn maatjes nog steeds in Turkije verblijven. En uh, wij zullen rond de klok van half vijf deze jongens eens even bellen. Want die vakantie zit er bijna op, is Joris. Ja, ze gaan bijna weer terug, geloof ik. Ze ik. Komen we weer woensdag bijna terug. op donderdag, uh, ja. zo, dan komen ze weer terug. Woensdag of donderdag komen ze weer terug. Dus volgende week uh, is, is Rob er weer. Uh, ja, luister, wat gaan we vandaag doen? Nou, u bent natuurlijk van ons gewend sowieso rond de klok van half vier de evenementenagenda. Uh, rond de klok van een kwart voor vier de filmagenda. Uh, om, om half drie uh, komt Lex van der Horn uh, weer bij ons langs om ons bij te praten over het weer al hier in Zandvoort. En als ik zo naar buiten kijk, is het heerlijk, het zonnetje. Het is wat lekker fris, maar het is zalig najaarszonnetje. Dus Lex gaat ons vertellen wat de komende dagen het weer gaat brengen. En daarnaast gaan we even met Lex een beetje verder praten... over hoe hij dat weer in, altijd samenstelt en hoe hij aan in zijn informatie komt. Want Lex gaat zometeen even met recess en dan komt hij tegen de kerstdagen komt hij weer terug... Uh, Hij gaat ook tot aan de kerst uh, voorspellen nu, of? Ja, ja gelijk. Dus, dus de hele middag wordt het gewoon weer voorspellen. Okay, okay. uh, vorige week hadden we natuurlijk het grote feest, het afscheidsfeest van Klaas Koper. En het, uh, die dag daarna het Shantikoren- en Zeeliedenfestival. Dit weekend staat het geheel in het teken van kunst en cultuur onder de naam Kunstkracht. Dus daar gaan we ook even aandacht aan schenken. We kijken even vooruit naar jazz in Zandvoort. Morgen is er weer jazz in de Krocht. En volgende week vrijdag is er een mooi jazzconcert in Café de Oomsthee. We gaan natuurlijk om half drie naar het voetbal. En SV Zandvoort moet uit tegen Voorland. Daar is voor ons natuurlijk Joop van Nes aanwezig om daar live verslag van te doen. We gaan, zoals al gezegd, de jongens om half vijf even in Turkije bellen. Er is nieuws vanaf het Sikri Park Zandvoort. En er is een heel groot golftoernooi dit weekend aan de gang. De Riders Cup, hè? De Riders Cup, klopt. Die zijn nog steeds bezig als het en goed is. na is. de ochtendserie stond het anderhalf, tweeënhalf. Dus wij houden je ook daarvan op de hoogte. En natuurlijk veel muziek. Dat daar gaan we inderdaad ook draaien. Oké. Okay.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 Met een hoop zonneschijn ook uh, op je radio. Een hoop zonneschijn. Jennifer Lopez, Walking on Sunshine. ZFM. Voor Zandvoort en de regio. En Zandvoort helemaal in het teken van de kunst uh, dit weekend, Albert-Jan. Ja, dit weekend geheel in het teken van Kunstkracht 12. Het kunst- en cultuur evenement in Zandvoort, Kunstkracht 12... staat ook dit jaar weer garant voor twee dagen vol kunst en cultuur. Uh, want Zandvoort wordt dit weekend overspoeld met kunst van hoog formaat. Alles gekoppeld aan het thema voetlicht... Kunstkracht 12 wordt ieder jaar georganiseerd door de kunstenaarsvereniging BK Zandvoort. Dit jaar biedt BK Zandvoort u een nog uitgebreidere scala. 30 BK Zandvoortleden en 20 gastexposanten doen mee, verspreid over 23 locaties in het hele dorp. Het thema is zoals gezegd voetlicht, hetgeen inhoudt kunst letterlijk en figuurlijk voor het voetlicht plaatsen. Waar licht is, is geen duisternis. Tijdens het hele weekend, dit hele weekend, bruist Zandvoort van het, de kunstzinnige en culturele uitingen. Ook dit weekend is het Zandvoortsmuseum geopend... en kunt u tussen 1 en 5 uur de tentoonstelling zien... met werken van Zandvoortse kunstenaars voor over het thema voetlicht. Op zaterdagavond, vanavond dus voor de rotonde... tussen 8 uur en kwart voor 9... zal een groot dans, geluid en lichtspectakel plaatsvinden... met medewerking van een dansgroep van Studio 118. Kortom, ik zou zeggen wandelschoenen aan... en ga langs alle kunst eens goed bekijken. Wilt u meer informatie hier nog even over... Waar u dan eventueel zou kunnen vervoegen, kijk dan op www.bkzandvoort.nl. Daar staat, als het goed is, alles op. hè? Daar staat alles op. Alles uh, wat er te doen is dit weekend in Dorp rondom Kunstkracht 12. Ik fiets inderdaad naar de studio toe, ja. door de Van Spijkstraat heen. Ja. Daar was ook een atelier Klopt. open, zag ik. Tegenover mij uh, Tegenover jou, Corbani. Ja, Corbani ook. Die exposeert daar ook. Dus alle ateliers zijn open, alle, alles waar maar kunst kan staan, staat kunst. En ik heb op een gegeven moment dat Marianne Rebel, die, is in de, die staat in de haven van de Zandvoort met okay. een nieuw project. En het schijnt dat ze daar ook een speciaal kunstmenu hebben. Dus wie weet, als u zin hebt, de inwendige mens, daar kan ook voor gezorgd worden. Dus uh, ik zou zeggen wandelschoenen aan, zoals ik al zei. En ga kijken. Ga even lekker overal kijken wat er te doen is. Ja. Wij gaan weer een stukje muziek draaien op gaan deze gaan. zaterdagmiddag. Ja. Een plaatje uit de hitlijst van dit moment. De Euro Breakdown? Vanuit de Euro Breakdown, de nummer 39 trouwens uh, van oh. deze week. Oké. Okay. En die is een handel van uh, Aura Dione. En die heet I Will Love You Monday. Ik er helemaal kippenvel van over. Jan. Ik kan er niks aan doen, maar van dit nummer krijg ik gewoon spontaan kippenvel. André Hazes en uh, Roxanne Hazes. Ja, André Hazes Junior hè. Ja, Junior hè. Junior. Ja, moet het wel, uh... Mooie plaat, soms doet, doet het zo pijn. Goed, terug naar de realiteit en terug naar het parkeergebeuren, want... Uh... Nou, dat doet bij sommigen ook pijn, ja. ja. Het hele parkeergebeuren. <laughs> want uh, afgelopen dinsdagmiddag heeft een delegatie van de bewoners rondom parkeerterrein De Zuid... en het ingenieur Friedhofplein hun zienswijze aangaande de beleidsintentie parkeernota 2010 aangeboden aan wethouder Andor Zandbergen. Zij zijn met name geïnteresseerd in de plannen voor parkeren in hun buurt. De zienswijze is door 74 omwonenden ondertekend... De wethouder kon in ieder geval al een aantal argumenten direct weerleggen. Er zal in ieder geval geen kermis komen en ook de vrees voor windmolens is ongegrond, zei hij. Tevens beloofde de wethouder dat hij de zienswijze, waarvan er tot nu toe al meer dan 150, ja, 150 binnen zijn gekomen, mee zal nemen in de beraadslagingen rondom de parkeerproblematiek en dat hij de ondertekenaars van de zienswijze op de hoogte zal houden... over de uitkomsten van het debat in de commissie en de raad... dat voor half oktober op de agenda staat. Nou, wij zullen dat zeker volgen. Wij gaan dat zeker uh, Want er is nogal een hè, over de, parkeer, uh, de parkeerplannen. Ja, ik uh, bemoei me er niet zo heel veel mee eigenlijk. Nee. Ik heb het voordeel dat ik een afgesloten parkeerterrein heb. Dus ik heb eigenlijk altijd parkeerplek. Dus dat schept me. Oh, oké. Okay. Daar, daar, daar gaat niks mee gebeuren. Nee, dat, uh, dat blijft gewoon. Oh, van. dus jij zit safe. Maar ik zit goed, goed. Dat het leeft in Zandvoort is wel duidelijk... want de ene petitie is nog niet Aangeboden of de andere aangeboden. de volgende aangeboden. ligt alweer klaar. Dus, dus uh, we houden u op de hoogte. Zometeen gaan wij even kijken, trouwens, wat het weer gaat doen. Ja, want uh, er uh, zijn al binnengekomen, Lex. Dus ik ben benieuwd wat het, uh, wat het weer gaat worden. Wij gaan het straks allemaal van hem horen. Eerst nog een stukje muziek op deze zonnige zaterdagmiddag. Sometimes I get a little mad. Don't you know no one alive can always be in danger? When things go wrong, you're bound to see some better. But I With a joy that's hard to hide. Then sometimes again it seems all I have is worry. And you're bound to see my other side.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 de tuin wordt aangesproken, de ketting is gebroken, en alles geven zijn verbrand, maar er is niets aan de hand. Vissingen adem zwaar en moedeloos vannacht.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 Hier aan de kust. Bluff hoorde je op zaterdagmiddag. Aan de kust. Zo te zien was dit een live uitvoering, als dus ik het zo Heel goed, ja. Wij gaan even kijken wat het weer gaat doen, volgens mij. Ja, we gaan. Uh, aangeschoven is inmiddels. Niemand minder dan onze enige echte weerman uit Zandvoort. Lex, goedemiddag. Ja, goedemiddag Albert-Jan. Welkom wederom in de studio. Ondanks het feit dat het zonnetje er is, ben je toch in persoon gekomen. Ja, ik moest wel, hè. Je moest wel, hè? Ja. <laughs> Want je bent al lang niet van ons af. Nee. Want we gaan straks eens even gewoon eens kijken wat nou, wie nou de man is achter het weer. Maar we gaan eens even kijken naar het actuele weer. Zo te zien, mooi weer. Uh, mooi weer. Ja, na, na die, uh, die zonvloed van gisteravond. Hè. Poeh. Want ja. ging het wel eventjes. Er is 11 mm regen gevallen gisteravond. En dat is dus 11 liter op een vierkante meter. Dus Zo. Om een beetje een idee te krijgen hoeveel het was. <laughs> en dat is uh, gestaag naar beneden gekomen. En uh, het is vanochtend opgeklaard. En we hebben nu uh, wolkenvelden met geregeld zon. En het blijft nog droog tot. En dan komt hij? Acht uur. Oh, dan okay. al? Na, <laughs> na achten. Ja. En uh, verder dan gaat het uh, weer regenen. En ik heb net nog even op de satellietbeelden gekeken. En de verwachting is dat het uh, over ongeveer een, een uur. Dan gaat de bewolking toenemen. Dus het is nu half drie. Ja. Dus uh, na half vier dan, uh, gaat de bewolking ja. weer toenemen. En ik weet, ik kan de klok erop gelijk zetten. Want als jij zegt half vier, dan is het ook half vier. En dan gaat het dus bewolkt worden. Nou, we houden we het in de gaten, uh, op het zo. Doen we. Er staat een, een zwakke tot matige zuidelijke wind. En de maximumtemperatuur is op dit moment graden 17. En die kan nog 18 graden worden. Dus de normale temperatuur voor deze tijd van het jaar is 15. Dus daar zitten we. Nou boven? We zitten er lekker Reun, boven? Ruim boven. Ja. boven. Nou, en dan morgen. Yep, daar gaat het om. Dus vannacht regen. En dan morgen gaat het weer opklaren. Dan hebben we als we opstaan. Ik weet niet hoe laat je op staat, maar ik ben nooit vroeg. Zo, ik ben nooit <laughs> zo vroeg. Maar... Oh, ja. <laughs> Dan hebben we zon met, uh, met wat sluierbewolking. Okay. Uh, dus we krijgen geen staalblauwe lucht, maar uh, een lekker zonnetje. Met, met wat sluiverwolking. En dan staat er een matige zuidoostenwind. En de die komt uit in Zandvoort op ongeveer 20, 21 graden. En dat komt, komt door dat zonnetje wat ja. er uh, lekker bij komt. Met, een, met die zuidoostenwind. En daar uh, uit het zuiden komt dan een beetje de warmte mee. En dan gaan we naar de maandag. Dan is het eerst bewolkt. En in de loop van de dag gaat het weer opklaren. En dan is een uh, matige tot zwakke... Zuidoostenwind en de maximumtemperatuur die komt dan ook weer rond die 20 graden uit. Dus uh, het ziet er niet slecht uit en we hebben dat eigenlijk te danken aan een, een lage drukgebied boven het westen van Ierland ja. en een hoge drukgebied boven Scandinavië. En hierdoor ontstaat een, een zuidelijke stroming en uh, daar komt dan uh, wel, wel wat warmte vandaag, vandaan en geen vochtige lucht. Dus... De kans op zon de komende week is, uh, is wel aanzienlijk. Oké, okay, maar ook zeker voor morgen. Voor mensen die langs die kunstroute willen gaan. En langs alle ja. galerieën. Prachtig weer bij. Lekker weertje hoor. En ook lekker strandweer. Om lekker een frisse neus te halen. Lekker Nou, frisse neus. 21 graden. Ja, oké. Okay, maar goed. Het ligt er Als je uit de, uit de wind in de zon gaat zitten. Dan uh... Dan moet je je insmeren. <laughs> nou, insmeren. <laughs> Het is zonkracht 3. En uh, dat houdt... We hebben... Uh, nou, laat ik het zo zeggen. Uh, in de zomer hebben we zondkracht 7 maximaal. En in de winter is die 1 tot 0. En we zitten daarna zo'n beetje tussenin. Maar insmeren is niet echt meer nodig. Oké. Okay. Dus... Goed. Jij kan ook. Lekker. Ja, sorry. ik zou ook in de zon. Ja, ja, ja nee, ik, heb morgen, ik heb morgen zo druk. Maar daar hebben we straks, straks wel even over. Oké. Okay. <laughs> Uh, ja, want ik heb gezien dat het lage drukgebied boven, uh, boven uh, Ierland, dat ligt ook boven Wales. Want daar wordt momenteel uh, een Ryder Cup, een go groot golftoernooi gespeeld. Ja, dat is niet zo best. En daar is gisteren, de hele dag is gewoon verregend. Ja, ja. En, dus lopen... en, en, en, en dat houden we dus, uh, de eerstkomende dagen van deze week houden we dat. Dus, dus het wordt er daar niet, niet beter. beter op. Daar niet beter, maar voor ons is dat weer mooi. Voor ons is dat goed. Precies. Goed. Uh, dus de komende dagen een uh, mooi weer. Heb je nog, ben je nog even gekeken waar de jongens in Turkije of uh, die regen hebben? Uh, nee, die hebben op dit moment een zonnetje. Hoor. Oh jee. En uh, met een temperatuur van rond 25 graden. Dus uh, dat is hartstikke goed. En ze houden de komende dagen houden ze ook die temperatuur van 25 graden. En overwegend zonnig. Oké, okay, dus is, dat is uh, de noordkust van Turkije, zitten ze toch? Ja, volgens mij wel. Ja, ja, ja. Nou, ja, ja precies. Ja. Oké, okay, dus uh, zij vermaken zich wel. Nou, we zullen dan vanmiddag even bevestigd krijgen als we de jongens uh, gaan bellen. Zit zitten dus in het zonnetje. Ja. Oké okay, Lex, dat was het weer voor vandaag. Uh, je blijft nog even zitten, want straks gaan we eens even met verder met je praten... over hoe je tot uh, het weerbericht en zo bent gekomen. En dan gaan we eens even kijken naar de man achter het weer... Want je bent er al een paar jaar mee bezig, hè? Ik ben er uh, mee bezig vanaf uh, 1985. 1985. Oh, dat is dus 25 jaar. Ik heb een uh... jubileum. Jubileum. <laughs> nou, daar gaan we straks verder over praten. Eerst gaan we weer terug naar de muziek. En uh, Lex, wij zien elkaar straks, uh, straks, of we praten straks verder. En okay. we moeten natuurlijk ook nog tussendoor nog even naar het voetbal. Want het we voetbal gaan even kijken bij uh, Voorland tegen SV Zandvoort. SV Zandvoort. Maar eerst weer wat muziek. Zaterdagmiddag hoorde je de Sugar Babes op jouw radio. Zaterdag! Jouw Radio Dag! Luister en oordeel zelf. Ja, en we gaan. Hij is weg, hè? Uh. Hij, hij is weg. Goed. We hebben hem niet meer. We hebben hem niet meer. We bellen we even verder. Nou, dan uh, probeer ik hem even opnieuw. Laat Even kijken, mee? is hij er nog? Hij is helemaal weg. Hij is helemaal weg, dus we gaan even opnieuw bellen met Joop. En uh, dus, uh, tot die tijd even we weer een plaatje. Dan doen we weer een stukje muziek. Ja.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 Never knew that we would ever be more than friends. Brook Railroad Boy breaking all the rules. She like a song played again and again. That girl, like something of a poster. That guy is a dime they say. That guy is a gun to my holster. She's running through my mind all day. Shari's like a melody in my head that I can't keep out. Got me singing like na na na na nah, every day. It's like my iPod stuck on repeat. Play, nou, Maar nou, ik weet niet wat er mis ging, man. Het was, een, was een, een knopje. Maar we gaan uh, live over naar Joop van S. Voorland SV Zandvoort. Joop, goedemiddag. Ja, goedemiddag heer. En luisteraars. Inderdaad, Voorland eh, SV Zandvoort. Voor Zandvoort natuurlijk een uitermate belangrijke wedstrijd. Wat laten we eerlijk zijn. Van de 12 punten, punten die er verdiend konden worden tot nu toe, hebben ze er elf gemist. Oftewel, ze hebben pas één keer gelijk gespeeld en drie keer verloren. Voorland daarentegen, die is goed begonnen, staat vijfde op dit moment. En Sanford moet alles uit de kast halen, proberen te halen, om uh, toch hier punten vandaan te slepen. Het elftal is weer gewijzigd, Paul paal van de oort is niet aanwezig. Uh, Ronald Kalis daarentegen staat nu weer in de basis, eindelijk. daar ben ik wel heel erg blij om. Thuis Rikkers voorin, samen met uh, Maurice Mol en daarachter functioneert Michael Kyle als uh, zeg maar, uh, derde spits. Zandvoort uh, dat, uh, is uh, redelijk begonnen. Uh, we, we spelen pas eigenlijk een minuut of uh, wat is het is 6-7 zo ongeveer. Maar uh, ze zijn toch twee of drie keer voor het doel van de ons geweest. Aan de andere kant uh, staat uh, Joris Schmid op doel in Zandvoort, bij Zandvoort. En die gaat uh, nu in de problemen komen. Nee, hij heeft hem gelukkig. George Sweet, die dus Boyden vet vervangt. Ik heb geen idee waarom Boyden niet is. Daar moet ik zo meteen naar gaan vragen. Want ik had dat nog niet in de gaten totdat ze het veld opkwamen. En ik nog niet een gelegenheid heb gehad waarom de vet niet aanwezig is. Goed, George Sweet, een hele betrouwbare slijper, dat weten we allemaal. Hij heeft het regelmatig goed gedaan in het eerste en seizoen erg goed. En ook als ze invloed had, was het een erg goede keeper. Nou, dat zijn eigenlijk de, de beschouwingen vooraf van deze wedstrijd. We zitten natuurlijk nog in een aftastende fase. En later komen we graag nog terug. En laten we dan hopen dat het goed gaat met de S.V. Zandvoort. Want ze hebben de punten keihard nodig. Ja, klopt. Joop, bedankt voor zover. En we komen voor de klok van drie uur of iets na drie uur bij je terug, oké? Okay? Goed, helemaal goed. Tot straks. Oké. Okay.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 Zet de eerste radio op vol volume aan. Hij riep nog wat, maar dat was echt voor niemand te verstaan. En haalde iets ondus nee. een haalt je jas vandaan. Niemand voelde, niemand zag en niemand, niemand, niemand zei en niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deed niemand, niemand, niemand, niemand voelde Niemand zagen, niemand niemand, niemand zij, niemand voelde, niemand, niemand, niemand hoorde, niemand deedte, niemand, niemand, niemand vond hem leuk. Niemand volte, niemand, niemand, niemand zijn. Niemand keuven, niemand, niemand, niemand hoorde, mij. Niemand reven, niemand niemand vond ik. Niemand zaak, niemand, niemand iemand zijn. Niemand vond er iemand. Niemand zijn vond hem leuk. Niemand van een jurk. Voor Zandvoort en de regio. Ja, en maar zoals ik u al luisteraars had beloofd, uh, gaan we even verder praten met lex. Lex, uh, je gaat even met een reces. Ja. En dat doe je. Dat, waarom? Kan je het de luisteraars even uitleggen? Nou, ik ben dat eigenlijk met, uh, met deze weersverwachtingen die, uh, die ik dus vertel en op tv staat en op internet staat, uh, ben ik eigenlijk 24 uur mee bezig. Want ja. je maakt je weersverwachting is morgens. En overdag hou je toch bij of het wel allemaal klopt. Ja. Waar je mee bezig bent en wat je hebt opgeschreven. En dan s'avonds, dan moet ik weer een nieuwe weersverwachting maken. Voor de volgende dag en de dag daarna. En uh, je, eigenlijk ben je er 24 uur mee bezig met, uh, met deze materie. Ja, dus je gaat. Uh... Dat, ik wil dat eens een keertje even loslaten. Ja, dus je gaat even lekker uh, gewoon even genieten. Want ik krijg ook het idee als je mensen in het dorp tegenkomt dat ze nu vragen: van... hé hey Lex, hoe is het ermee? Maar Lex, wat wordt het weer? Ja, en wanneer gaat het regenen? Ja. <laughs> <laughs> maar wat ik je gevraagd heb: van, uh, hoe lang ben je eigenlijk al mee bezig met het, met het via, uh, verwachtingen? Want het zijn geen voorspellingen, het zijn verwachtingen. Ja, het zijn uh, verwachtingen. Ja, want een voorspellen dat doe je met een glazen bol. En uh, ik doe het met een computer. Dus. Ja, Is nu wel. Maar... Nu wel, nee. Maar in 1980, rond 1980, heb ik mijn eerste computer gekocht. En dan ga je daarmee zitten stoeien, je gaat een beetje zitten programmeren, spelletjes doen. En ja, daar hield het eigenlijk mee op. Toen uh, kreeg ik een, een vriend op bezoek. En die zegt, wat doe je dan allemaal mee? Ik zei, nou, wat ik dus net vertelde. Ja. Uh, ik heb wel een mooie toepassing, Joe. Hij zei, je moet Meteosat gaan ontvangen. Nou, daar had nog nooit iemand van gehoord, want... Die, die, die beelden die wij s'avonds op televisie zien... Ja. Nou, die waren toen nog helemaal niet... Uh, dat was nog niet. Dat, dat, dat, dat, niemand wist daar nog wat van. En de apparatuur om dat te kunnen ontvangen... die wa was ook niet te koop. En uh, toevallig heb ik wat uh, elektronica gestudeerd... en elektrotechniek. Dus ik had er uh, wel een beetje kijk op. Dus ik kon die ontvangstapparatuur... Kon ik dus zelf bouwen. Uh, schotelen op mijn dak. En aankoppelen aan mijn computer... En die, die, die, zijn, die, die signalen die werden uitgezonden door de meteosat, die waren toen nog analoog. En dat waren pieptoontjes. En die pieptoontjes werden vertaald ja. in een signaaltje. Ja. En die signaaltjes werden weer op mijn computer zichtbaar gemaakt in, in de vorm van satellietfoto's. En dat was in 1985 ben ik dus begonnen met de meteorologie. En ik werd daar eigenlijk wel... Uh, mijn interesse groeide dus in, uh, in de meteorologie. Want ja, ik kon dus zien wat er was en wat er gebeurde. Maar ik kon de toekomst nog niet uh, bekijken. Daar ben ik dus mee doorgegaan. En toen heb ik uh, eigen ontvangapparatuur ontvang, ontvang, uh, uh, gebouwd voor uh, lange en korte golf. En dan kon ik ook weerkaarten kon ik zichtbaar maken op mijn computer. Nou, en toen was het hek van de dam natuurlijk. <laughs> ja. Toen ben ik echt uh, erin gedoken. Maar er was toen nog geen uh, internet, dus ik moest dat allemaal zelf doen. Nou, in 1995 ben ik begonnen met internet. Toen kon ik dus satellietfoto's uh, op internet, via internet ontvangen. En weerkaarten via internet. Dus ik heb het uh, tien jaar ged gedaan met de eigen apparatuur. Ja. En toen uh, ging het allemaal via internet. Ik heb toen een cursus gevolgd, de Meteo voor de luchtvaart. Voor dummies. <laughs> niet voor dummies. Nee, dat is uh, een complete cursus voor uh, de luchtvaart, ja. voor de uh, verkeersluchtvaart. Dus de piloten die daar uh, boven in de cockpit zitten. Die hebben dezelfde kennis als ik op dit moment. En een cursus bij uh, Meteo Consult heb ik gevolgd. Dus. Ik heb wat achtergrond. Er is wat er gebeurt in die, die, die, die, in die aan elektronische ontwikkeling in die tijd dat jij ermee bent begonnen en tot nu. Hè? Dat kan je echt niet meer vergelijken. Dat kan je niet meer vergelijken. Nee, nee. Nee. Dat is, uh, in 1997 heb ik toen uh, uh, de Meteopagina op het internet gezet. Ja. www.meteopagina.nl En ook op mobiel? Uh, Meteopagina.nl slash mobiel ja, de jingle was klaar en dan begint hij opnieuw. <laughs> Oké, okay. ga ja, verder. Nee, we hebben nog een minuutje, geloof ik, hè? Ja, ja. Uh, ik, heb, ik was toen een van de eerste weeramateurs op, uh, op internet. Ja. En, uh, en die pagina is goud waard? Tenminste... Ja, ik heb er wel een, bo een, een bot op gehad, op de naam, maar ja. ik hou hem lekker zelf. Maar het voordeel is, je bent ongelooflijk accuraat, dankzij die uh, elektronica die, uh, die ter hand staat... Ja, dat, is, dat, is, dat gaat allemaal via internet op dit moment. Ja. En uh, die, die gegevens worden steeds uh, beter. Nou, ik uh, heb toen een... Uh, even kijken hoor, uh, wat wou je nog meer weten eigenlijk? Nee, oké, okay, je bent dus nu fulltime bijna 24 uur per dag met dat weer bezig. Ja. Uh, en accuraat, want het is altijd hard. We gaan toch goed. langzaamaan naar het nieuws toe nu hoor. Oké. Okay. <laughs> nou, uh, misschien dat we straks nog even verder gaan. We kijken wel even. Maar we kunnen gaan, we gaan altijd het volgende uur nog even verder praten met Alex van Ooren. Ja.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 Dit is Helene Ecker met het NOS-journaal. CDA-fractievoorzitter Verhagen vindt dat de CDA-leden zich niet moeten laten leiden door de angst voor de PVV, maar dat ze moeten geloven in de kracht van het CDA. De geemotioneerde Verhagen riep het congres in Arnhem op de akkoorden over een coalitie met VVD en PVV te steunen. Dat PVV-leider Wilders andere motieven voor de samenwerking heeft dan het CDA... is volgens Verhagen geen reden om de akkoorden af te wijzen. Volgens hem is het een prima regierakkoord. Hij benadrukte dat de PVV niet in het kabinet zit... en dat de vrijheid van godsdienst staat als een huis. Net als de vrijheid van onderwijs en de bescherming tegen discriminatie. Hij zei verder dat de passage in het gedoogakkoord... over het accepteren van de meningsverschillen over de islam... ook voor de PVV geldt. Minister Hirsch zei op het congres dat het CDA...